In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering die ze van corruptie beschuldigen. Het land verkeert in een politieke crisis sinds de moord op een journalist. Die deed onderzoek naar banden tussen de Slovaakse regering en de Italiaanse maffia. De premier van het land is al opgestapt, maar zijn opvolger is een partijgenoot. De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen.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 In de divisie heeft ADO Den Haag de uitwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. De Rotterdammers kwamen in eigen huis op voorsprong... maar door twee doelpunten van Johnson won ADO uiteindelijk met 2-1. Het weer. In het meer en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen overdag veel bewolking met in het zuiden nog wat sneeuw. In het noorden kan ook de zon schijnen, er staat veel wind... en de temperaturen liggen rond het vriespunt.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Simone Weymans. Is het entertainment voor u, vraagt de verslaggever... aan een bezoeker die komt luisteren naar het verhoor van Astrid Holleder. Ja, als je het eenmaal volgt, dan moet je erbij zijn, luidt het antwoord. Hoog verraad op je eigen broer en dagelijks vrezen voor je leven... maar gelukkig heb je de mensen wel kunnen vermaken... Astrid Holleder zat er doorheen, zei ze vanmiddag tegen de rechter. Ik ben heel erg moe. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Overmorgen zijn in Rusland de presidentsverkiezingen... en Poetin is vrijwel zeker van herverkiezing. Het land is verder vrijwel dagelijks negatief in het nieuws... Drie Russen die in Nederland wonen over dat niet al te beste imago. En Joost Vulling praat kort voor zijn vertrek naar een andere omroep... nog een allerlaatste keer met de minister-president. En ze was een van de grootste popsterren van Iran... tot de revolutie eind jaren zeventig. Jarenlang mocht ze niet zingen. Ze vertrok uit haar land en staat morgenavond in het Concertgebouw. Straks een gesprek over popdiva Gougouche. Eerst het nieuwsoverzicht van... Vrijdag 16 maart... Drie weken geleden heeft een meisje van 19 zichzelf van het leven beroofd... met een poeder dat in de publiciteit kwam door corporatie Laatste Wil. Ze had tegen de leverancier gezegd dat ze het nodig had voor school... vertelt haar vader. En toen was gezegd, voor schoolprojecten kan dat... want het blijkt wel eens vaak dat schoolprojecten daarmee werken. En een dag later had ze het binnen... en ze had ongeveer drie weken in huis voor ze het gebruikt heeft. En nadat ze het middel had ingenomen... heeft ze haar psycholoog nog gemaild. Ik... Ik kan het niet meer aan. Ik heb een middel wat snel en pijnloos moet zijn. Ik heb het ingenomen. Minister De Jonge vindt het zorgelijk dat het poeder is gebruikt. Over de rol van de corporatie kan hij nog niks zeggen. Ik heb al eerder gezegd dat ik het werk van de corporatie de laatste wil eh, zeer ongewenst vind. Maatschappelijk onverantwoord en mogelijk ook strafbaar. Maar of dat ook op basis van de feiten en omstandigheden in deze zaak blijkt...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 Hij werd maandag gevonden in zijn woning. Some breaking news. And a murder investigation has been launched by the Metropolitan Police into the death of a 68-year-old Russian, the businessman Nikolai Glushkov. Volgens de Britten is er geen verband met de vergiftigde Russische dubbelspion Sergei Skripal. Over die aanslag zei premier Rutte vandaag, wat veel andere westerse leiders ook al zeiden. Waarschijnlijk zit Rusland erachter. Wij staan uh, volledig achter het Verenigd Koninkrijk... in het achterhalen van wat hier gebeurd is. Wij achten ook de verklaring van Engeland, hier hierachter zit, zeer geloofwaardig. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson... is de Westerse leiders erkentelijk voor hun steun. Snowboarder Bibian Men Menthol reed vandaag haar laatste rit op de Paralympische Spelen. En dat ging... Helemaal super! Ja, dit is prachtig. Je doet het voor me. Ja, dit is fantastisch. Ja, het levert de mental een gouden medaille op op de Banked Slalom. En dat is natuurlijk een mooie manier om je Paralympische carrière af te sluiten. Ik hoop misschien nog wel een paar wedstrijdjes te doen, maar uh, het zeker de laatste Spelen. En uh, ja, om het zo af te sluiten is natuurlijk echt helemaal fantastisch. Vanmorgen vroeg stonden er opvallend lange rijen... bij de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam. Vanuit heel Nederland probeerden geïnteresseerden... een plekje te bemachtigen op de publieke tribune bij de zaak Holleder. Ja, half zes had ik een auto. Kijk, dus ik sta, ik sta hier nu al te lang om, om, om weg te gaan, om af te geven. Dus dat doe ik niet. Sommigen van hen hebben zich tot holoten gedoopt. Vrij naar de fanatieke kijkers van Wie is de Mol? Ook een leuk programma. En ze kijken dan ook een beetje alsof de zaak entertainment is. Echt de confrontatie, vind ik tenminste, is nog niet echt geweest. De rechtbank lijkt wat begrip te hebben voor de vele kijkers. Nou ja, de, de voorzitter heeft gezegd, uh, het is hier geen theater. Uh, maar voegde daar meteen aan toe, uh, maar ook weer wel. Uh, dus hij begrijpt dat mensen ook graag erbij willen zijn. Daarom wordt een tweede zaal ingericht die met een videoverbinding mee kan kijken. Dat misstaat niet volgens deze holloot. Ja, het proces van de eeuw het is niks zo interessant als deze rechtszaak. En als je dan toch nog teleurgesteld in de kou moet blijven staan. Ah, Dan ga ik hem helemaal klemzuipen. Ga ik ga een kist kopen en dan ga ik mijn memberklims uit. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de kranten van zaterdag zijn gelezen door Juri Stubenitski. De Tweede Kamer houdt snel een enquête over seksuele intimidatie... en ongewenste omgangsvormen op het Binnenhof. Dat laat Kamervoorzitter Ariep aan de Telegraaf weten. Eigenlijk zouden Kamerleden en andere medewerkers... pas na de zomer een vragenlijst invullen. Maar nu gebeurt dat nog voor het reces. Het is vervroegd vanwege een incident tussen een fractiemedewerker van GroenLinks en een stagiair. Bewoners die geen zin hebben in grote windmolens in hun achtertuin kunnen nu zien hoe het echt wordt met hulp van 3D-brillen en virtual reality. Volgens Trouw hopen bouwers van windmolenparken met een realistisch beeld de weerstand te doorbreken. En dat scheelt bezwaarschriften en rechtszaken. Speciaal ontwikkelde software laat omwonenden zien... hoe het zit met horizonvervuiling, schaduw en het geluid van de wieken. Als we de makers mogen geloven, is het veel betrouwbaarder... dan de beelden waar protestgroepen mee komen. Een waarschuwing voor kerken in het Nederlands Dagblad. Kerken die beelden van hun diensten online uitzenden lopen risico... want de privacy van mensen in de bankjes is in het geding... En predikanten zouden zich minder vrij kunnen voelen... en daarop hun preken aanpassen. De oplossing? Kerkdiensten alleen delen met eigen leden... en dan alleen het geluid, niet de beelden. Een universiteit in Zuid-Korea geeft studenten... tegenwoordig les over relaties. Zo moet het lage geboortecijfer in het land worden opgekrikt. Want jongeren hebben grote moeite om de eerste stap te zetten... naar een afspraakje, dat is te lezen in trouw. Volgens de relatie docent leren ze in een college... hoe ze iemand moeten aanspreken en een gesprek gaande houden. In de collegezaal zit niemand in zijn eentje, iedereen zit naast elkaar... want dat is de eerste stap van contact maken. Waar vind je tegenwoordig nog een gezonde hond, vraagt de Volkskrant zich af. Want ze worden doorgefokt, hebben te kleine schedels... huidproblemen, zwakke gevrichten en ga zomaar door... Een dierenarts heeft een goede tip. Vraag je af of het dier dat je koopt lijkt op een hond, zegt ze. Honden stammen af van de wolf. Als de hond die je wilt kopen niet lijkt op een wolf... dan kun je al afvragen of het dier wel gezond is. Kies in ieder geval een hond met een snuit, een staart en een normaal postuur. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Come, your masters of war Here they build the big guns Here they build the death planes Here they build all the bombs Here they hide behind walls Here they hide behind disks I just don't want you to know I can see through your mask was dat van Masters of War, een nummer uit 1963 alweer van Bob Dylan. Het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijks gesprek... met de minister-president in Den Haag. Joost Vullings, goedenavond. Goedenavond, Simone. Ja, Joost, dit is je allerlaatste wekelijks gesprek... met de minister-president, want je vertrekt natuurlijk naar één vandaag. Heb je nog iets bijzonders gedaan? Ja, nou, ik wilde er vooral uh, eigenlijk geen aandacht aan besteden. Ik wilde gewoon een gesprek houden, zoals altijd... Maar daar dacht de premier toch echt... Uh... Anders over. Dus uh, ja, aan het einde van dit interview. hoor je dat hij de vloer pakt. en dan strooit met complimenten. waar je als uh, kritisch journalist. bepaald niet op zit te wachten, Simone. De doodskus is zijn specialiteit. en ik heb er een uh, gekregen. dat ga je zo horen. Maar goed, het gesprek had ook nog echte inhoud. Het begon over Unilever. Uh, toen Rutte. ja, ik hem gisteren zag reageren. in het journaal zag ik een man. die echt met moeite zijn uh, intense gevoelens van blijdschap en triomf uh, bij zich kon houden. Hij hield zich echt in voor mijn gevoel. Uh, daarom vroeg ik uh, ja, of hoe hij gejuicht heeft en of hij gejuicht heeft in het torentje... toen hij hoorde dat Unilever voor Nederland kiest. Nou, nee, het weet ik, volgens mij, ik zag mezelf in het acht uur was het toch wel vrolijk over deze... Ja, nee, ik was er vrolijk, maar ik probeerde het juist een beetje nog... volgens mij was u euforisch... maar u probeerde nog iets ja, van gesurreerd dan, over te komen. Ik, dan, dan, dan, dan, dan, dan, moet ik, dan moet ik in mijn eigen hoofd duiken hoe ik het precies op dat moment voelde. Maar voor mij gold wel um, dat dit gewoon heel goed nieuws is. Dit is een, een ene grootste bedrijf van Nederland. Het tweede grootste bedrijf van Engeland. Dat kiest nu voor Nederland. Dat is een, een bedrijf wat sinds 1872 bestaat wat wereldwijd uh, meer dan 160.000 mensen in dienst heeft. Dus het is zo, en zo modern ook is in cultuur en in klimaatverandering. Ja, ik, ik denk dat we als Nederland heel trots zou mogen zijn. Maar ook politiek gezien, want u heeft hier in Nederland uw nek uitgestoken... door te zeggen, we gaan die dividendbelasting afschaffen... dat u dacht, nou, dit komt mij wel heel erg lekker uit. Zie je wel, dit is echt een gouden greep geweest... Ja, bestuur is ook wel uh, af en toe de moeilijke besluiten nemen. Misschien ook wel risico's nemen. Uh, we doen het niet voor één bedrijf. Die dividendbelasting afschaffen is om Nederland aantrekkelijker te maken... voor buitenlandse bedrijven die in Londen... en Londen is heel agressief bezig bedrijven uh, te houden. En dat oh, toe te van Haha, nu, nu, nu. Ja. Ja, dit bedrijf is echt een trofee. Omdat het zo'n mooie firma is. Zo'n zo zo waanzinnig vooraanstaand bedrijf is. En ik maar je denk... ook, durft hij ook te zeggen tegen de oppositie... maar kijk kijkers? dit bevestigt mij gelijk. Durft hij dat te zeggen? Nee, dat ga ik niet doen, want het bedrijf zelf moeten zijn argumenten geven waarom ze komen. En die hebben gezegd, het, het gelijke speelveld op het gebied van de dividendbelasting is een afweging. Nou, dat creëren we nu. Dus He, het heeft dat heeft een rol zelf. gespeeld, dat zegt u wel. Dat staat in het persbericht van ja. het bedrijf zelf, dat het een rol heeft gespeeld. Uh, in de communicatie hebben ze dat iets gedownplayed, wat ik heel goed snap. Uh, maar er zijn ook heel veel factoren die spelen. Ook uh, ons onderwijs, het feit dat je hier uh, geweldig kunt wonen, ook internationale mensen hier geweldig bestaan kunnen opbouwen en uh, hun kinderen veilig naar school kunnen. Ja, ik, ik, je merkt gewoon, Nederland is een land waar men heel graag woont. Amsterdam, Rotterdam zijn natuurlijk ook behoort tot de hipste steden van de wereld nu. Ja, maar u zei net van ja, het is een trofee wereldwijd 160.000 banen, maar het levert maar een handjevol banen op in Rotterdam. Dus in die zin is het ja leuk, maar het stelt eigenlijk niks voor. Nou, het hoofdkantoor zelf het komen, dat is een dat is tientallen banen en maar althans in eerste instantie. Maar er zijn twee redenen waarom het toch heel goed nieuws is. In de eerste plaats omdat er een hele toeleversindustrie zit... rond zo'n hoofdkantoor van mensen die helpen... jaarverslagen op te stellen, juridisch advies geven. Het midden- en kleinbedrijf wat toelevert op allerlei andere terreinen. Maar ook het feit dat de grote besluiten over... waar komen de investeringen nu in toenemende mate... Uh, ja, in Nederland genomen gaan worden. Uh, in een Nederlands gebouw. en Dat betekent de hemd nader dan de rok... Uh, dat de kans ook groter is dat die investeringen in Nederland terechtkomen. Ja, maar dan hoor ik de, de, de linkse oppositie-heren ja. roepen. Zuchtend. Ook de dame ook. Ja, die zeggen van... ja, wacht eens even. Het dat, dat kost 1,4 miljard euro... voor, voor, voor een tientallen, voor tientallen banen. Dat, dat zijn de duurste melkbanen aller tijden. Maar stel dat het weg was gegaan, bedrijf. Hoe hadden ze dan gereageerd? En dan zou... Uh, die nee, maar het gaat om de inzet van dat geld. Ja, he? maar dan is die dividendbelasting ook weg van uw lever. Als, als het bedrijf naar Londen was gegaan, waren we het opbrengst kwijt geweest. En u en Shell betalen het leeuwendeel van de dividendbelasting. Dat zou moeten... zeggen: met die 1,4 miljard euro, als je dat anders investeert, kan je veel meer betekenen voor de Nederlandse kant. En dan, zo, en dan het risico lopen dat het bedrijf, bedrijf niet een komt, dat we aan de ons weggaan. Ja, dat kan. Dat ja. een van de grootste bedrijven van de wereld niet zijn hoofdkantoor in Nederland wil hebben. Terwijl we weten dat die hoofdkantoren en alles daaromheen een enorme infrastructuur geeft van werkgelegenheid, van aanzien. Nederland ook als een land waar je je wil vestigen... ook met je kleinere bedrijven. Maar ze zeggen, je hebt niet te onderschatten Die dividendbelasting is nog niet afgeschaft. Ze geven ook als argumenten uh, de, de beschermingsconstructies van Nederland. Dat lijkt het hoofdargument te zijn. Dus ja, dat noemen ze zelf niet. Hè? Dat, zeggen de onder, nee, dat heeft Unilever nergens genoemd, de beschermingsconstructies. Dat zeggen sommige commentatoren. Ja, en, en de Brexit, Unilever noemt dat niet. Unilever maar, noemt ook de Brexit niet. Unilever noemt het feit dat nu al meer van de aandelen... in Nederland worden verhandeld. Ja, dat is natuurlijk een heel raar argument. Dat een beetje, Whatever, dat moeten ja. zij voor. Kiezen. En ze zeggen in het persbericht... en overigens ook Polman gisteren op tv... De, het gelijke speelveld op het gebied van de dividendbelasting... is relevant. Ja. En, uh, ja ik denk echt, hoor... Je, zij je, zegt, joh, ze hebben nu al gekozen. We hoeven het niet eens af te schaffen. Ja, dus dat, is, dat, dat zou denk. wel een grap zijn, natuurlijk. Uh, ook misschien niet zo netjes. Als je natuurlijk bedrijven... nu naar Nederland haalt met de gedachte... er zit een coalitie die een meerderheid dit wil... bedrijven we mogelijk op grond daarvan kiezen... om dan te zeggen, nou, uh, poepoe, uh, we doen het niet. Dus yes, u, u blijft eraan vasthouden. We houden eraan vast. Ja. Ik, ik kan me herinneren, dat heeft hij volgens mij een keer aan mij verteld... Dat in de tijd dat David Cameron nog premier was in Engeland... dat u een soort sms-relatie met hem had. En als er dan zo'n zo strijd was tussen ja, Nederland ja, ja, ja. en, en Engeland... of Groot-Brittannië over een bedrijf... dat u elkaar een beetje liep te jennen. En als u dan won, dan, dan claimde u de, de victorie en andersom. Heeft u deze week uh, maar zeggen, mevrouw May ook een appje gestuurd van nee, uh, I nee, Got It? Nee. nee? nee Theresa May en ik hebben een hele goede relatie. Maar die is wat minder boyish dan, uh, dan met Cameron... Uh, maar heel goed verder. Uh, ik, ik heb het wel af en toe met Merkel. Als onze groeicijfers uh, hoger liggen dan de Duitse. Dan heb ik het al van lollig om even de buurvrouw ja. te melden. Overigens, dames en heren. Het zijn allemaal hele goede vragen die de Vulling ja, stelt. Dat doet hij inmiddels al zo'n 100 afleveringen. En hij haat dit. Ja. Maar hij gaat naar één vandaag. Klopt. Uh, en ik vind per toch als ik hier 100 afleveringen lang. Allemaal ongeveer maal 7, 8 minuutjes. Uh, dus dat is uh, ongeveer 800 minuten. Nou, hoeveel uren hebben we hier dus al niet doorgebracht? Uh, heel veel. Dan mag ik tenminste één minuut gebruiken om te zeggen heel succes. En even wat Joost Funs natuurlijk bijzonder maakt, is dat hij niet alleen uit Leiden komt, wat een hele goede keuze is, een slimme stad, uh, maar ook dat hij in feite de, vlog, de politieke vlog in Nederland groot heeft gemaakt. En ik hoop, zou, wil ik hier maar zeggen, dat hij daarmee doorgaat. En dat hij mild blijft in mijn richting, ook in zijn nieuwe rol dadelijk bij een Vandaag. Een mild blijft in mijn <laughs> richting. Nou, dit, is dit is natuurlijk gewoon vragen om problemen, uh, excellentie. De eerste interviews worden verschrikkelijk. Nee, maar Joost, echt complimenten. Nou, dank. Uh, hartelijk dank. Dan wilde ik het u nog ja. even hebben over. Want uh, kijk, uh, ik, ga, ik heb een nieuwe baan. Maar Frits Bolkens heeft ook een nieuwe baan voor u bezonnen. Hoorde ik ja. Ja, Ons u moet de uh, EU-president Tusk opvolgen. Ja, dat zei hij ja. Gaan we niet doen. En, en, en, maar dan, dan is commissievoorzitter Jonker opvolger. gaan we ook niet doen. Nee, ik ga van dit kabinet een succes maken. We zijn net begonnen. Ik wil de rit uitzitten. En dan ga ik in de zomer van 2020... dus een half jaar voor de verkiezingen... besluiten of ik weer doorga. Ja, een NAVO-chef worden. Nee, ook niet. VN-baas. Ook niet. Je ja, was... hebt laatst gezegd van, van, van... ik wil ook geen... ook niet de raad van commissaris zitten. Nee, u, zit, ook ja, niet. Ja, u, u zegt dit kabinet zet de rit uit. Ik, dat zou wel eens anders kunnen lopen. En daarna zal langdurige werkloosheid dreigen voor mij. Ja, want heeft, u, u heeft dus geen ambities. Ik heb grote ambitie ja, voor Nederland, maar voor ja. uzelf. Nee, niet voor mezelf. Nee. Mijn nee. nee, grote ambitie nu is van dit kabinet een succes maken in belang van Nederland en dan volg, en dan in de zomer van 2020 kijken of ik weer ja. via door wil. Al die banen gaat u dus niet nee. accepteren. Nee. En dat vroeger zeiden we altijd als jongetjes: uh, sfeer je dat? dat. Dat is ook echt. Nee, ik, ik, ik, ik, dit kabinet is net begonnen. Ik, ik kan het ja? niet maken om ja, te over zeggen. Over twee ga, jaar hebben we een andere situatie. Ja, maar dan ga je toch het het, het hangt ook allemaal zo op personen en onderlinge relaties. Je kunt toch niet zomaar halverwege weggaan. Moet niet doen. Oké, okay, nou dat heb ik wel gedaan bij de, bij de NOS. Ik weet niet, halverwege mijn carrière. Ja, ja maar goed, daar ja. mag het af en toe. Oh, gelukkig. Ja. Nou, ik. Uh, Succes in een andere, uh, andere functie. Ja. ja, Joost Vullings voor de allerlaatste keer in gesprek met de minister-president. Maar niet getreurd. De stemming van Vullings en Van Wezel blijft gewoon bestaan. NOS met het oog op morgen presenteert. De stemming van Wuddings en Van Wezel. Dat pak kwam overigens voor de landelijke toppen als een complete verrassing. Dat kan ik me niets bij voorstellen. Ja, de best ingevoerde podcast van het Binnenhof. Ze dus hebben dus een appgroep tegenwoordig, de linkse leiders in, in Den Haag. Sorry, ja. de linkse ja, samenwerking ja, leeft. We, hebben, ja. Met Joost Wuddings. Jij betaalt ook hondenbelasting, hoor ik. Je hebt niet eens een hond. En Max Van Wezel. Oh, in Amsterdam moet je echt voor alles belasting betalen, maar ik ga niet klagen. Met de persoon van de week, Die is conform en het laatste woord. Ja, Max van Wezel, die vraagt zich al zijn hele leven af waar dat sport is waar iedereen het heeft. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Ja, inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, verspreiding van nepnieuws... en aanslagen op oud-spionnen. Rusland staat er niet goed op de laatste tijd. En de beschuldigingen wijzen steeds in de richting van Poetin. Aankomende zondag wordt hij naar alle waarschijnlijkheid... herkozen als president. Hoe leven deze onderwerpen nou onder Russen in Nederland? Hier in de studio theatermaker Irena Filippova en Mila Chevalier... zijn sectiehoofd Russisch bij IVT Hogeschool Tolken en Vertalen... in Utrecht, en aan de telefoon regisseur Masha Novikova. Goedenavond, dames. Goedenavond. Uh, te beginnen bij uh, mevrouw Chevalier. Uh, u werkt dus op de Hogeschool Tolken en Vertalen. Praat u met uw studenten over dit soort gebeurtenissen? Dat nepnieuws, uh, alles wat er de afgelopen tijd voorbij is gekomen? Ja, voortdurend. En hoe gaan die nou, gesprekken? Hoe wordt daarover ja, gesproken? Het, het hoort er echt helemaal bij. Want als tolk en vertaler moet je natuurlijk heel goed... op de hoogte zijn van wat, van wat er gebeurt. Mm -hmm. Niet alleen in Rusland, maar ook in Nederland. Je moet uh, begrijpen... je moet op de hoogte zijn van alle actualiteiten. Maar je moet ook heel goed context begrijpen. Dus de, de, de culturele context waarin het gebeurt is ook heel erg belangrijk. Dus we praten heel veel over dit soort dingen. Ja, mevrouw Filipova, het gaat vaak... In negatieve zin, het vingertje gaat vanuit Nederland vaak. Met name als het gaat bijvoorbeeld over de MH17, de annexatie van de Krim... noem al die onderwerpen maar om. Het beschuldigende vingertje gaat altijd richting het oosten. Wat, wat vindt u daarvan? Uh, het is aan de orde van de dag. Het is niet anders. Ik had het liever gezien dat dat anders was. Want Rusland is een ontzettend mooi land... met prachtige mensen, ontzettend leuke mensen. En... Uh... Ik zou wel graag willen dat uh, onze onderlinge banden weer beter zouden worden. Maar hoe voelt het dat uh, de Russen of Rusland... eigenlijk vrijwel overal de schuld van krijgen tegenwoordig? Ja, dat heeft denk ik ook te, heeft te maken met de politici. Dat er ook, uh, ze hebben een bepaalde beeld en bepaalde belangen. Ik denk wel, ook wel grote geopolitieke belangen. En daar gaat de media ook in mee. En vaak is het uh, het ontbreken aan de uh, uh, historische kennis... En uh, uh, vaak ook gewoon uh, domweg het ontbreken van het gezond verstand. Ja, mevrouw Novikova, is het vervelend dat, dat de Russen uh, over ja, heel veel dingen de schuld krijgen? Nou ja, het is gewoon zoals het is. Ik denk niet dat de Russen de schuld krijgen. Wat uh, al die gebeurtenissen van de laatste jaren. Het gaat natuurlijk niet over de Russen. Dus mm -hmm. ik persoonlijk voel het niet dat het bijvoorbeeld tegenover mij is. Helemaal niet. Maar heeft u toch het gevoel dat u Rusland moet verdedigen? Nee. Ik hoef Rusland niet te verdedigen, nee. Voelen jullie dat wel? Dat je soms denkt... nee, ik moet er toch een positieve draai aan geven? Ja, ik heb dat wel. Ik heb, dat wel. Ik heb, uh, ik heb theatervoorstellingen. En naar mij komen heel veel uh, Nederlands publiek, met name maar ook Russen. Uh, Russische gemeenschappen, uh, recent in Brabant of in uh, Groningen staan... in Martiniplaza, 14 april. En je merkt dat mensen heel graag een breder beeld van Rusland willen zien, horen. Ze willen weten over Russische geschiedenis over Russische cultuur. En uh, dat zijn echt Rusland-liefhebbers. En ik, heb, ik doe mijn best om dat te vertellen, maar ook inderdaad te verdedigen... En ook, ook te zingen. En ook te zingen. Een ja, heel mooi voor Muzikaal, muzikaal. Ja, want er staat dus in de theaters met ja. de Russische roulette. roulette. Ja. Waar gaat die voorstelling over? De voorstelling gaat uh, ook eigenlijk over mij. Ik ben een uh, immigrant. Ik, ik woon en ik werk al lang in Nederlandse theaters en in Nederland. En het programma gaat over het leven. Over het lot. Over het spelen met uh, onderwerpen zoals liefde. Over Nederlandse mannen over uh, geschiedenis van je land, over cultuur, over je roots... waar je vandaan komt. En ook over politiek. Exact. Want en dat nummer, is de ja, kogel ja. die, ja. <laughs> die <het laughs> dan ja. die moet draaien, die alles ook verpest. Ja. Dat is de politiek en uh, Poetin met name. Want alles is de schuld po van Poetin, hè? Ja. We gaan luisteren. Poetin, Poetin, Poetin, Poetin. Alles is de schuld van Poetin. Poetin is een soort Poetin. Een bezeten maar Poetin, Poetin, Poetin, Poetin. Alles is de schuld van Poetin. Wat te doen met deze Poetin? Met die rare rus. Niemand weet het, niets is zeker. Poetin heeft ons in zijn macht. Met het gas en een aansteker is hij het. Die het laatste lacht. En we lezen elke morgen... Over het Poetin-fenomeen. Hij bezorgt alleen maar zorg. En is overal om ons heen. Voet met borst de met Pilmeni-terroristen. Als magier nam hij de krim. Razend snel en superslim. Donald Trump is om te janken, heeft succes aan hem te danken. Edward Snowden is blij, in Rusland is hij vrij. Overvolle voedselbanken gaat Vladimir maar bedanken. Zonder zijn bijkort besluit aten wij veel minder fruit. Poetin op zijn korenveld krijgt Defensie weer meer geld. Zitten wij inmiddels tussen AIVD en de Russen. Poetin, Poetin, Poetin, Poetin. Alles is de schuld van Poetin. Niets wat rijmt op deze Poetin. Een bezeten hem verrust. Poetin, Poetin, Poetin, Alles is de schuld van Poetin. Wat te doen met deze Poetin, met die rare rust. Dankjewel. Alles is de schuld van Poetin. Ja, die rare Russen die rare dan wordt er zo vanuit Nederland naar jullie gekeken. Toch een beetje raar, anders. Ja, een beetje raar, anders, sterker nog. Ik word de laatste tijd voor een spion aangezien. Oh, ja. Ik ging <laughs> door wie? Nou, door een collega van mij. We gingen een kopje koffie drinken in een café. En hij zei na afloop, weet je wat, jij mag mijn drankje niet afrekenen. Nou, dat was ik ook niet van plan als vrouw zijn. En Russie Dacht ik, ja, hij heeft me <lacht> uitgenodigd. Hij mag afrekenen. Maar hij zei: ik ben baar voor de Russische beïnvloeding. Ja, dit soort merkwaardige dingen. Maar nou dan moet, moet ik hebt... hem toch vragen: bent u een spion? Eh. Uh... Ja, ik ga het ja, niet nou vertellen. vertellen. Ik mag, ik mag, is, dat, is, dat, is dat reëel? Of, is dat een grapje? Is dat reëel? Merken jullie dat wel? Dat mensen toch een beetje... naar jullie kijken, oh zo'n Russisch... Uh, nou, nah, nee, nee hoor. Nee, helemaal niet. Ik moet wel, ik, ik moet wel zeggen dat ik... Um, ik woon sinds drie jaar in Nederland. Een klein drie jaar. En daarvoor heb ik... Um, ik heb wel heel veel met Nederland samengewerkt uh, in Rusland. En ik heb uh, heel veel studenten en, en docenten, gasten ontvangen in Rusland. En dan maak je natuurlijk heel lange gesprekken. Je probeert Rusland uit te leggen. En dan krijg je wel eens de vraag van... Um, bent u niet een spion? Ja, en wat antwoord je daar dan op? Ja, nee natuurlijk. Nee, Jan, maar, natuurlijk niet. Ik nee. mag het niet zeggen. Zeg maar maar uh, dat, uh, gek genoeg kreeg ik die vraag wel vaker in uh, in Rusland dan in Nederland. En mevrouw uh, Noviko, vaak krijgt u die ja. vraag ook? Nee, natuurlijk niet. Ik woon al 30 jaar in Nederland. Ja. En, nee. Nee, nee, natuurlijk niet. In het begin misschien wel, toen ik net gekomen was, dat, uh, dat zou wel kunnen nog, maar het is. Dus. Maar houden jullie er wel rekening mee dat dat soort vragen echt leven? En dat mensen echt serieus denken, jullie zijn hier niet gewoon, jullie zijn hier om informatie door te sluizen. Terug naar uh, het nou, Rode Plein. Ik denk het niet. Mensen nee, maken gewoon ik, grapjes. Ik denk, nee, Want uh, het Westen het is altijd de bang de geweest voor de Russen komen. De Russen komen Ieder, met iedereen die hier spreekt. Dat de, de angst is natuurlijk echt werkelijk geweest in de, in de, in de, in de, tijdens de Koude Oorlog. Uh -huh. Maar de tijden zijn veranderd. en Er zijn alleen maar grapjes die worden gemaakt. Ja, Ik zei het net al zondag. Uh, de verkiezingen, de presidentsverkiezingen. Leeft dat hier in Nederland, in de Russische gemeenschap? Ik heb niet zo heel veel... Uh... Ja. Contact met de Russische gemeenschap eerlijk gezegd, mm -hmm. um, ik heb wel um, op social media. Ben ik lid van, van, een, van een aantal uh, Russische groepen? En um, sinds kort ook beroepsmatig ben ik even gaan kijken wat, wat er allemaal bestaat in Nederland ja. aan, aan social media, aan, aan uh, Russisch-talige groepen. Behoorlijk veel en wat opvalt dat um, in de regels van spelregels van elke groep heel duidelijk staat, niet over politiek praten. Dat is wat echt niet. Dat is wel opmerkelijk. Ja, dat is wel Je zou opmerkelijk. toch zeggen, praat ja, juist ja, over politiek. Ja, ja ongelooflijk. Mevrouw uh, Filipova. Ja, ik heb ook heel veel Oekraïnse vrienden en daar was ik al jaren mee bevriend. Mm -hmm. En met de crisis in Oekraïne hebben wij toch besloten om niet over politiek te praten. Want dat leidt tot... Uh, nou, vijandigheden, omdat Rusland en Oekraïne nu echt in een conflict uh, uh, zi uh, zitten. En onze vriendschap is veel dierbaarder dan de politiek. Dus jullie We negeren dat onderwerp negeren bewust. bewust. Hoe is dat voor u, mevrouw Novikova? Nou, ik, dat was in 2014 toen met de annexatie, annexatie van Krim. Dat was echt een enorme breuk tussen uh, mij en heel veel vrienden die bijvoorbeeld juichten dat uh, Krim uh, zeg maar van Rusland is geworden. Maar sinds toen. Is het, is het minder, minder veel minder, ja. Maar leiden het ook gewoon... tot verdeeldheid met, met ja, vrienden? Ja, inderdaad of... verdeeldheid, ja. ja. Hoe uitte zich uh, dat? Uh, nou, dat mensen gewoon hebben elkaar rond vriend op Facebook... of gewoon niet meer met elkaar praten. Dat zijn echt de Russen die uh, voor de annexatie zijn... en, en de Russen die heel erg tegen de annexatie zijn. En die verdeeldheid en is heel op, erg groot. En daarna de oorlog in, in Donbass, dus dat als gevolg enzovoort, en dan oorlog in Syrië. Dus er, mensen zijn nu echt verdeeld in pro-Poetins en anti-Poetins, uh, Russen. Ja, mevrouw uh, Filipova ik kan me voorstellen... dat het juist interessant is om met elkaar te praten... want dan kom je wellicht nog naar elkaar toe. Maar dat, dat is dus niet aan de hand. Uh, wij praten met elkaar, maar niet over politiek. Want politiek is vergankelijk... Het is veel leuker om samen liedjes te zingen... zoals we het net met 8 maart, eh, Internationale Vrouwendag, hebben gehad. Er waren heel veel Oekraïnse vrouwen met hun Nederlandse mannen... en Russische vrouwen met hun Nederlandse mannen. Na de voorstelling. En dan kunnen we gezamenlijk lekker zingen samen... Ook Liedjes uit de Sovjet-tijd, want dat is wat ons verbindt. Mm -hmm. Zowel Oekraïners als uh, Rus, echte Russen. En dan lekker drinken en ontspannen en samen het leven vieren. Maar politiek is toch heel erg belangrijk in een samenleving? Voor een samenleving ook. Waarom zou je daar niet over praten? Zelfs al leidt het tot verdeeldheid en ruzie. Absoluut. Het is belangrijk en het leeft ook. En Russen zijn best wel goed geïnformeerd over politiek. Um, maar... Nou ja, wat, uh, wat iedereen zegt, het, het, het leidt tot heftige discussies. En dus conflicten. En, en de, de sfeer wordt daardoor verpest. En het wordt niet comfortabel. En uh, het, het gaat eigenlijk in de samenleving ook om, om rust. Je zoekt rust en gezelligheid en vrede. Uh, bij elkaar. En dat de politiek, ja, dat bespreek je wel. Wel aan een keukentafel met, uh, met je naast, nou ja, in de familie. Dat, dat speelt wel, dat leeft wel, maar niet in de bredere kring. Je wil het wel, je wil de rust behouden. Dat, dat is wat ik merk. Maar is dat typisch Russisch, de rust willen behouden? Um, de vrede willen behouden. De vrede, dat wel. Ja. Want je moet Rusland niet als een agressor zien, maar juist als een partner. Om vrede te bewaren. En dat, dat, dat is de boodschap die, die wij dan als Russen hier aan de politici willen doorgeven. aan de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Praten met de Russen. Oplossen de problemen. Ook praten met Poetin? Absoluut, absoluut. Met minister nee, maar... van Buitenlandse Zaken. Mevrouw. Uh, um... Ja, maar. Ik vind het, ik vind het, sorry, maar ik vind het heel erg kinderachtig. Zo praten met Poetin. Dat is toch. Uh, wordt toch al gesproken. jarenlang, 18 jaar. Was, lang was toch al gesproken met Poetin. Dat brengt toch ons nergens heen. Mevrouw Filip, nou, het heeft weinig zin al het gepraat nou, met Poetin. Het, het, het, het praten met beschuldigend vingertje, dat werkt niet. Dat gaat nooit werken, heeft nooit gewerkt. Constructief praten wat er nu gaande is. En op diplomatiek niveau, regels volgen. Niet zeggen zoals Britten er zeggen binnen 24 uur... meteen uh, aangeven wat er gebeurd is... Of die nu aanval. Ja, ja die met, nu. A, met, met die aanval. Maar het zijn regels in diplomatieke kringen. Over tien dagen moeten bepaalde monsters dan gebracht worden. En op, die, op, op dit niveau uh, werken Russen aan mee. Ja, muziek brengt mensen ja. samen. Dat ja. zei u net al. Laten we daar dan ook mee eindigen. Ja. Uh, therapie. Ja, het verschil het tussen Russen en Nederlanders. Als je niet zo lekker in je vel zit... Te veel negatieve energie Als je je gevoelens niet kunt uiten In Holland gaan ze dan in therapie Therapie, therapie Van voetreflexmassage tot homeopathie Of een Oosterse filosofie Voor alles is er wel een therapie In Nederland hè? En nu in Rusland als de perestroïka niet gelukt is en in je huis is het niet warm genoeg en je hebt genoeg van al die sancties, dan gaan wij in Rusland naar de kroeg, naar de kroeg, naar de kroeg. Daar speelt een gitarist en drank is er genoeg. Wij drinken door, dat zocht ons vroeg. Wij vergeten onze zorgen in de kroeg, ja, want vodka. Werd gewoon veel beter. Jij zingt daarbij een mooie melodie. Dan wordt het leven vrolijker, maar korter. Alcohol is onze therapie. Dus naar de kroeg. Naar de kroeg. Daar speelt een gitarist. En drank is er genoeg. Laten we gaan drinken in de kroeg. Voor alcohol is het nooit te vroeg. Nummer over vloeibare therapie. Irena Filipova, Mila Chevalier en Masha Novikova. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, een grijze golf morgen in de straten van Madrid. Honderdduizenden ouderen zullen dan demonstreren in de Spaanse hoofdstad. omdat ze hun pensioen veel te laag vinden. Ik praat erover met correspondent Rob Soutberg. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja Rob, een Nederlandse pensionado's die vertrekken naar Spanje om daar lekker te genieten. Maar de Spaanse, Spaanse gespensioneerden die zijn minder gelukkig hè? Ja, die zijn minder gelukkig. Ze, ze hebben te maken sinds de crisis met, een, met, een, met een, uh, een pensioen dat bevroren is. Ze willen inmiddels wat meer geld hebben van de regering uh, van Mariana Rajoy. Maar ja, die zit met een groot probleem. Want de spaarpot, de spaarpot waar de pensioengelden in zitten... die is uh, zo'n beetje leeg op dit moment. En uh, heel veel ruimte om de mensen... dus. Iets te doen aan een inflatiecorrigering of wat ook die sowieso al is afgeschaft. Die is er niet. En vandaar het protest morgen hier in Madrid. Dan is een grote landelijke demonstratie. Maar ik kan je verzekeren, ze zijn hier al weken echt in het hele land aan het protesteren. De grijze dames en heren. Het gaat er uh, soms uh, behoorlijk fanatiek aan toe. Pannen oh. mij, potten mij, rammelen slaan. <laughs> af en toe schorren aan de politieagenten. Men is echt kwaad. Ook fysiek geweld wordt niet geschuwd. Nee, men staat behoorlijk, uh, behoorlijk uh, zijn mannetje daar op straat. Ik kan niet anders zeggen. Als je, tenminste, als je een beeld krijgt van morgen, ook in Madrid, dat daar mensen vreedzaam uh, een, een zaterdag wandelingetje gaan maken met een spandoek mee. Nee, dat zal het niet. Het zal morgen echt ook heel fanatiek zijn. Ja, en waardoor is die Spaanse pensioenpot uh, bijna leeg gegaan?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 Het probleem wat erbij uh, komt hier in het vergrijzende Spanje... is dat dat natuurlijk nog alleen nog maar veel en veel meer gepensioneerde aankomen. Want hoe hoog is dat, een gemiddeld pensioen, voor een Spaanse ouderen? Nou, dat ligt eigenlijk op dit moment helemaal niet zo ver... bij dat van Nederland vandaan. Hè. In Nederland, uh, ik heb het even opgezocht, uh, zitten we nu op gemiddeld 1173 euro per maand. In Spanje is dat uh, ja, ongeveer 100 euro minder... Dat valt dus nogal mee, uh, zou je zeggen. Het probleem is alleen, doordat uh, uh, die overheidsmiddelen niet groeien... Hè, dus in, in, in die schatkist zit nog altijd even weinig geld... en de babyboomers van de jaren 60 en 70 er aankomen... die willen straks ook allemaal een pensioen hebben... is er gewoon straks veel minder geld uh, te vergeven. En al op heel korte termijn, dan heb je het echt op een termijn uh, van zo'n 15 jaar... kunnen die pensioenen zo wel gewoon maar 30 procent gaan afnemen. Meer geld is er straks niet. Dat zijn de voorspellingen en dat... dat met dat vooruitzicht uh, kan je ook voorstellen dat mensen de straat op gaan. Niet alleen nu, maar ook de mensen die na hen komen... zich nu echt al grote zorgen maken. Ook jongeren kan ik me voorstellen. Nee, natuurlijk ook jongeren. Hè. En je ziet ook dat. Hè, natuurlijk ook pensioenplannen hier, die worden hier ook afgesloten, 8 miljoen Spanjaarden hebben nu zo'n pensioenplan. Dat geldt niet voor de oudere generatie van nu. Dat is maar één op de negen die zo'n pensioenplan heeft. Maar goed, mensen maken zich zorgen. En als je de, hè, de, de, de staan in de kranten staan van die hele. Ik kan je die, die demografische grafiekjes voorstellen... Hè, waarin je ziet hè, de bevolkingsopbouw van Spanje. Dat heeft nu, hè, als je, dan, als je dan een lijn van beneden naar boven maakt... Hè, beneden de jongste mensen boven de oudste mensen... is dat nu nog een, een dikke knoest in het midden. Maar die knoest die schuift naar boven toe. En eh, dat is de situatie rond 2046. Dan is het grote deel van Spanje bestaat uit oudere mensen. En komen we, dat is de voorspelling ook van de OEC, OEC... OESO, -E moet ik zeggen, mm. uh, uh, in een situatie dat uh, er veel meer mensen gepensioneerd zijn... dan er mensen werken in Spanje. En kan die pensioengerechtigde geren... leeftijd dan niet omhoog, net als in Nederland? Ja, alles kan, zou je zeggen. En hij is al omhoog gegaan van, uh, naar, naar 67 jaar op dit moment. Maar Rajoy, die weet natuurlijk ook... Hè? Kijk, hij kan natuurlijk een aantal dingen doen om uh, minder geld uit te geven. Hij kan die, die pensioenleeftijd uh, omhoog gooien. Hij kan de pensioenen nog iets omlaag brengen. Dat kan hij ook doen. Maar hij weet natuurlijk dat het allemaal stemmen kost. En alles wat hij aankondigt, dat zal hem niet in dank worden afgenomen. Tel er weer op dat hij met een minderheidsregering zit. Dus uh, oppositiepartijen, die zullen ook niet met hem meegaan... En ik vind het wel interessant om naar deze dagen te kijken... en ook te zien hoe Marianne Rajoy in de debatten... echt aan het zweten is in de Kamer. En dit hem uiteindelijk veel meer raakt... dan uh, alle hijzen rond de Catalaanse crisis. Hier, dit dit knauwt echt veel meer aan hem. Omdat het ook zijn eigen kiezers betreft natuurlijk... die hij nu raakt, die hij op een of andere manier tevreden moet houden. Maar nogmaals, he, dat hele verhaal samenvat wat ik net vertel... ruimte om nog iets te kunnen doen, om nog iets leuks te kunnen doen... Ja, hij heeft gezegd, de mensen die het minst hebben... die krijgen er 0,25 bij. Nou ja, ik kan bijna niet uitrekenen hoe weinig dat is. Uh, maar veel meer ruimte heeft hij gewoon niet. En uh, morgen dus de honderdduizenden ouderen op straat in Madrid. We gaan zien hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Dank je wel, Rob Zoutberg. Oké, okay, hoi. Wij gaan naar uh, muziek. Oh, Gougouche. Nee, sorry. We gaan uh, ja, morgenavond staat ze in een uitverkocht concertgebouw in Amsterdam. De Iraanse zangeres Gougouche de grootste popdiva die Iran ooit heeft gekend... tot de islamitische revolutie van 1979 een einde maakte aan haar carrière. Ik praat zo over haar met schrijver Maarten Slagboom... maar eerst dus muziek, een van de grootste hits van Gugush Dalak. MUZIEK گیتا چراغ دوش بود ای تو تک این شب تم کو میں کو زرہ کوئی صفاں چتاں خ کرنت دعاں دو بس کر دنم بیرونی کو از نочные از دارد پر باد می شد فرج کشید. بهش هم سفره ما، به هم راه أردتي مو عندت صويه بيسويه كي يسوع يغفر لي أس امور كل حزن بس صويه آه مخمل الداي بتنهش شو لي ز خود را به همو بی هم شناختی تنهاي رفتي به اج خود رسيدی باها تو بار زهر تن خوي چشيدي Een nummer uit 1975, Gugouche met Talak. Goedenavond, Maarten Slagboom. Ja, jij schrijft over Gugouche in je pas verschenen boek Motown op legerkistjes. Ja, Gugouche was de eerste echte popdiva van Iran. Begon in de, begon, ze is begonnen in de jaren 60, had grote hits. Dus echt ja. een superster. Echt een echte superster. Er waren natuurlijk al meer uh, zangers en zangeressen... maar zij stak er wel echt met kop, met kop en schouders bovenuit. Ze was niet alleen een heel beroemde uh, zangeres in die tijd in Iran... maar ook een actrice. speelde in heel veel films waar iedereen voor naar de bioscoop ging. Ze was ook een mode-icoon, stijl-icoon, vooral voor vrouwen. Zij was het die de, bijvoorbeeld de mini-rock uh, introduceerde in Iran... toen het allemaal nog kon. Um, de korte koep, uh, die heette ook de Gogushi-koep... Uh, uh, Um, dus zij stond eigenlijk symbool voor, uh, voor echt voor die tijd... Die, die eigenlijk in die zin heel erg leek op... die hier in het Westen natuurlijk ging over seksuele vrijheid... over uh, popmuziek die, die experimenteel was. Het was ook vaak een beetje het was funky, zoals dit nummer ook. Een yeah. beetje, beetje pre-disco. Uh, een beetje psychedelisch ook soms, zelfs. Maar zij was echt een heldin van een generatie. En waar zong zij over? Over de liefde, over vrijheid, over uh, uh, huwelijksproblemen... Uh, terwijl ze nog vrij jong was. Mm -hmm. Dit liedje dat, dat is ook vertaald, de titel uh, Scheiding. Dus het ging soms ook wel over problematische zaken. Um, maar heel vooral liefdesliedjes. Ik las ook ergens dat ze de Elvis was van Iran. Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel vergelijkingen ja? gemaakt. Hè. Je zou kunnen zeggen... Uh, ik, ik, wij, wij reisden in, uh, in het jaar 2000 door Iran. Toen leerde ik eigenlijk haar muziek uh, kennen... Uh, en dat hoor je dan eigenlijk... die muziek was natuurlijk al lang uh, verboden... want uh, na de islamitische revolutie in 1979... mochten vrouwen helemaal niet meer in het openbaar zingen. Dus dat betekent ook het einde van haar carrière eigenlijk. Heel drastisch, van de, van de ene dag op de andere. Gold voor andere vrouwen ook, maar zij was nou eenmaal de bekendste. Uh, maar de, uh, in stilte ging haar populariteit natuurlijk uh, voort... Dat als je dan in de taxi zat of je was bij mensen thuis en eindelijk ging die hoofddoek eraf... en ze, mensen zetten thuis gewoon mooie muziek op... dan hoor je continu go-goosh. Uh, want dat herinnerde mensen nog aan uh, de tijd waarin heel veel kon. Um, dus uh, je zou ook kunnen zeggen... Uh, ze was de Elvis, maar zoals ook de Juliette Greco. De Arita Franklin zelfs. Want Arita we hebben Franklin, respect van, ja, van haar. Dat is We zo. even luisteren. Ja. Ja. Gouwe keeltje, die ja. gruuboesje. Ja. Ja. Ja. Nou, maar maar dat ze introduceren dus, ja. dus ook dit soort muziek uh, ja. daar. Ja. Maar dat viel dus allemaal op. In 1978, met die revolutie, ja, in werd daar toen, ja. Ja. toen echt het zwijgen opgelegd? Of kon Letterlijk. ze zingen maar over andere dingen? Of? Nee, ze mocht helemaal niet meer. Nou, ze mocht thuis zingen, onder de douche. Hm. Maar uh, in het openbaar werden werd vrouwen geacht om niet meer uh, te zingen. Dat was gewoon ten strengste verboden. Net als dansen, overigens. Dat geldt uh, tot op de dag van vandaag. Uh, er zijn uitzonderingen. Als je bijvoorbeeld deel uitmaakt van een koor, een religieus koor... dan zijn er wel mogelijkheden uh, dat je als vrouw kan zingen. Vooral voor een vrouwelijk publiek. Maar echt optreden als soliste, dat is echt uitgesloten. Dat is ondenkbaar, helaas. Sindsdien. En, die en haar muziek en haar platen? Nou ja, die leefden allemaal clandestien voort. Dus uh, wat je zag uh, en nog steeds uh, zult zien in Iran... is dat mensen uh, in die tijd dat wij daar reisden... ging het om cassettebandjes en nu zal het ook om andere uh, uh, dragers. dragers gaan. Yes. Um, maar iedereen had het natuurlijk wel... Um, ik kan me herinneren dat we uh, zo uh, naïef waren... dat we haar naam lieten opschrijven op een briefje in het Persisch... en naar een platenzaak gingen. En dat lagen alleen maar cd'tjes toen nog uh, van mannen met baarden. Uh, die staarde je dan allemaal aan vanaf die hoesjes. <güls> En vroeger naar die muziek. En dat, die man achter de toonbank die maakte zo'n gebaar zo, alsof hij zijn keel doorsneed. Want hij kan want dat echt kan echt niet. niet. Nee. Hij had het misschien wel onder de toonbank. Maar hij dacht, ja, dan ga ik niet aan die westelingen verkopen. Want wie weet wat dat allemaal gaat opleveren. Maar het was er allemaal. Net als drank, drugs, alles is er natuurlijk te krijgen. Maar allemaal clandestine. Ja, in al die tijd, wat heeft ze gedaan toen ze niet mocht zingen? Ze heeft 21 jaar lang, uh, voor zover ze uh, dat heeft uh, toegelicht, uh, helemaal niets gedaan. En als een kluizenaar zich thuis opgesloten, het huishouden gedaan. Uh, ze leed aan depressies. Uh, ze was natuurlijk waanzinnig populair nog steeds bij haar uh, bevolkingsgenoten. Uh, uh, maar uh, kon helemaal niks meer. Dus ze heeft gewoon 20 jaar lang gewoon thuis gezeten. Kon niks doen. En uh, het gekke is dat op een gegeven moment, uh, dat is in... Uh, in het jaar 2000 geweest, vlak nadat wij daar een zomerlang hadden rondgereisd. Toen bleek ze, daar kwam ik pas later achter... Uh, ineens haar paspoort terug te hebben gekregen. Uh, dat was ten tijde van de hervormingsgezinde president Ghatami. Um, en ik merk nu nog steeds, als ik met uh, Iraniërs praat... of Iraanse Nederlanders hier uh, in de gemeenschap... Uh, ze is nog steeds waanzinnig populair... maar uh, een hoop mensen uh, vinden het ook verdacht dat ze juist toen... Uh, haar paspoort terugkreeg, omdat het ook een soort afleidingsmanoeuvre, zo wordt het vaak uh, gezien was, om uh, de, de aandacht af te leiden van de studentenprotesten. Die ja. werden toen bloedig neergeslagen. Dat waren Waar... eigenlijk de eerste protesten in 1999. Uh, en ja. uh, ze vertrok toen uit haar land, Is ja. naar Amerika en Canada, Delhi. heeft ze gewoon begon ja. op te ja. treden. Ja. En met heel veel succes. Met heel veel succes. En ze, ze, je ziet dat ze nu heel, va heel veel uh, optredens geeft, verspreid over de hele wereld, voor de uh, met name. De Iraniërs in de diaspora, zoals dat zo mooi heet. Uh, en in dat kader is ze morgen ook hier. En zingt ze over politiek nog? Is ze nog politiek actief? Nauwelijks. Ze heeft één keer, dat was heel bijzonder... is vier jaar geleden een liedje uitgebracht... dat is een soort uh, steun in de rug voor de uh, gay movement... gay en lesbien uh, uh, beweging. Um, dat was heel uitzonderlijk, want het wordt haar eigenlijk ook wel een beetje... nou, kwalijk genomen wil ik niet zeggen... maar uh, het is heel opvallend hoe weinig ze zich juist uitspreekt... Uh, over de situatie in Iran. Ik bedoel, als ze iets zegt, dan is het natuurlijk uh, uiteraard dat ze mensen steunt. Uh, die vrouwen bijvoorbeeld de afgelopen maanden, hè, die ineens opstonden en de hoofddoeken afdeden. Dat steunt ze wel, maar ze, ze, ze, ze zingt er niet over. Ze, ze, ze neemt niet echt statements uh, op. Ja, um, we hebben nog uh, een hedendaags nummer, een eigen tijdsnummer. Ja. Laten we even luisteren. <mogelijk> Gaat ze die morgen ook zingen, denk je? Dat denk ik wel. Ja, ja. wat vind je ervan? Nou, ik moet zeggen dat die, die uh, muziek die ze ze is nu een beetje zo'n moderne uh, crooner eigenlijk geworden, hè, op leeftijd. Ze is ook uh, tegen de tegen de 70. Ik hou heel erg van die oude uh, gogouche en ik vind dit wel heel gepolijst. Het Is een beetje Eurovisie, Soms, soms een beetje ja. uh, Dus ja. ik, uh, ik blijf mij heel erg aan haar uh, uh, oude muziek. Uh, uh, laver. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Wat verwacht ja. je van morgen? Het is uitverkocht? Het wordt een groot feest? Ja, ik stel mij voor ik ben, uh, uh, een paar jaar geleden was ik bij uh, de, de, de nachtigaal van, van Bollywood, uh, Asha Bosler, dat het net zoiets is dat eigenlijk de hele gemeenschap uh, uh, Iraans, Nederlandse gemeenschap daar uh, voor 95% zal die zaal gevuld zijn denk ik met Iraniërs. Zoals je dat bij Bollywood concerten ook ziet als bij de Hindoestaanse gemeenschap. Dus Iedereen is mooi aangekleed. Ja, heel mooi aangekleed. En, uh, want buiten die gemeenschap is ze niet zo gek... Uh, niet zo bekend. En jij gaat ook. Je hoopt nog een kaartje te ik, bemachtigen. Uh, ik ga nog mijn best doen om er <laughs> nog naar binnen te, uh, te glippen. Ja, ja. Morgenavond ja. dus in het concertgebouw Gougouche. We worden het allemaal van Maarten Slagboom. Auteur van het boek Motown op legerkistjes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit oog. het hoorspel half uur en nooit meer slapen. Met filosoof Arjan Klein-Herenbrink. Morgenavond verwarmt Max van Wezel deze stoel. Een hele fijne nacht nog.